Drie uur. Freddy van met het NOS-journaal. Werknemers in de gehandicapte zorg hoeven buiten werktijd... niet meer te reageren op berichtjes en telefoontjes van hun baas. Dat staat in hun nieuwe cao. Daarmee is voor het eerst in Nederland het recht op onbereikbaarheid vastgelegd. Vakbond FNV wil het recht op onbereikbaarheid ook opnemen in andere cao's... als de leden aangeven dat ze dat belangrijk vinden. In bedrijven in andere Europese landen ligt dat recht al langer vast... Op Curaçao zijn harddrugs gevonden aan boord van het Nederlandse marineschip, Zijner majesteits Johan de Wit. De harddrugs zaten in een tas van een militair die is aangehouden. Het is niet duidelijk welke drugs het zijn en hoeveel, maar de partij zou te groot zijn voor eigen gebruik. Het transportschip van de marine is net terug uit de Bahama's. Daar heeft het hulp geboden aan slachtoffers van de orkaan Dorian.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 Natuurmonumenten maakt zich zorgen over het grote aantal slangen... dat wordt doodgereden op een weg op de grens van Friesland en Drenthe. Dit jaar zijn er op de weg door het Vochtelowerveen... al 160 slangen onder auto's gekomen. De laatste weken alleen al tientallen ringslangen, adders en gladde slangen. De streek is een van de laatste gebieden met hoogveen in Nederland. De gemeente twijfelt over het afsluiten van de weg... omdat gebruikers dan een grote omweg moeten maken. Het weer tot slot. Het is bewolkt. Er is kans op buien. De temperatuur ligt tussen de 17 en de 19 graden. Vannacht is er ook eerst nog veel regen. Later klaart het op. Morgen in de loop van de ochtend opnieuw buien. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A10 de Ring Amsterdam. De Ring Noord richting Den Haag bij de Koentenol 5 minuten vertraging.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 Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Bijna vier over acht, dames en heren. We hebben het uur natuurlijk net nog afgesloten met een nieuwtje en een heerlijke plaat. Zoals we iedere keer als we tweede uur starten, beginnen we natuurlijk met twee tips. En ik heb ook twee tips voor jullie meegenomen. Dit keer zijn ze helemaal van C'est Moi. Het is een artiest die ik al wel eens één keer eerder heb voorgesteld. Maar dit keer hebben ze een samenwerking opgezet met Refusion. En dan heb ik het over niemand minder dan Datweekas en die... Waar... Het is gewoon heel simpel. Dat week has good vibes.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 No way we gon' fail You know I got your back Just like a turtle shell Nobody do it better All my brothers tryna get some cheddar We all wanna cut like the shredder Me and my bros come together for the dough Fought the orange Lamborghini Call it Michelangelo With the nunchuck dough And I'm pulling up slow When we fall up in the party They know anything goes Shake my Rolex they say I'm the man of the hour All this green in my pockets You can call it turtle power Oh! Uh.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 make yeah, een pics from me smile from me pass off a real team and then face like a gangster shell -shot.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 Als ik jou dan moet uitleggen wie dit zijn, dan ken jij Bon en Martin Garrix niet. Oh, I was hiding from the pain, but now I'm tired of running, felt like the gods forgot my name. Yeah. And I came down to nothing Feels like the god's left Never be alone hoor, die Black David Geta, Heerlijk, die plaatjes als ze zo in de mix eigenlijk gewoon doorzet. Dan, eh, jongens, heb ik weer heerlijk nieuws voor jullie klaar staan. We gaan eh, gelijk maar door, want van dat nieuws heb ik goed nieuws voor de fans van Jarul. Ja, Jarul ja, ja Rule wil eh, nieuwe videoclips maken voor ruim 40 van zijn oude nummers.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 En we zullen ervoor zorgen dat dit het wachten waard wordt. Zegt de zangeres Amy Lee van Evanescence in een eerste reactie. Ik kijk ernaar uit om met de stem van Sharon Den Adel... zangeres van Willem Temptation... iedere avond te horen, voegt ze daar toe. Willem Temptation scoorde in 2001 hun eerste hit met Ice Queen. En daarna volgden nog grotere successen als Stand My Ground... en What Have You Done. Evanescence is vooral bekend van de hits als My Immortal... en Bring Me To Life. En leuk weetje is dat Bring Me To Life ook werd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 I've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 I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 met lippenstift tot snel love Celine staat geschreven. En hiermee lijkt Ziggo Dome te suggereren dat Dion ook een concert in Nederland zou geven. Ook buitenlandse concertzalen delen zaterdag soortgelijke berichten. En er zouden concerten op stapel staan in onder meer Dublin in Parijs.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 Daar gaan we lekker door, want ik heb de volgende plaat alweer voor jullie klaarstaan. En uh, ja, ik heb alleen maar leuke plaatjes, jongens. Wend er nou gewoon eens aan. Hé, hey, het is allemaal goed. Het is hier nooit slecht bij de Euro Breakdown. En ik heb ook de volgende plaat, Ecstasy, salardo en Eli Brown even voor jullie klaarstaan. Dus ja, mocht je dan niet van het pilletje houden, hoop ik wel dat je van de plaat houdt.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 is dus 7 plaatsen gestegen. Gaat heerlijk. Xt Solardo en Eli Brown staan nu ook 7 weken alweer in de lijst. Stond vorige week, verbaasd nog, op nummer 4. En is twee plaatsen gezakt naar nummer 6. Dus ik ben benieuwd waar we hem volgende week gaan tegenkomen. Want het is wel een beetje een rare plaat. Hij bouwt nogal. Ik had hem eigenlijk al wel op nummer 1 verwacht. Als je mijn eerlijke mening mag weten. Maar nee, dat ben ik.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 Da-da-da, uh, da-da-da, uh, uh, uh, down, down, down Da-da-da uh,